7 uur. Het NOS-journaal. Door megens Demonstranten blijven op Tagrierplein Cairo. Nieuwe sancties EU tegen Iran. En tientallen zieken door infectie op cruiseschip. Opnieuw hebben duizenden mensen de nacht doorgebracht op het Tagrierplein in Cairo.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 Ze discussieerden onder meer over terreurbestrijding, de oorlog in Afghanistan en de aanpak van Iran. Zo pleitte oud-ambassadeur Huntsman voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan, terwijl Mitt Romney vindt dat de Amerikanen nog langer moeten blijven dan president Obama nu van plan is. Het enige waar de acht republikeinen het over eens waren was dat Obama het niet goed doet. De voorverkiezingen voor de republikeinse nominatie beginnen over zes weken.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 Op de Filipijnen zijn vijf bermbommen onschadelijk gemaakt... vlak bij de plek waar twee jaar geleden 58 mensen werden vermoord. De bommen werden vlak voor het begin van een herdenkingsdienst gevonden. Wie de explosieven heeft geplaatst is niet duidelijk. Er is niemand gewond geraakt. Twee jaar geleden werd een convooi van een politicus... in het zuiden van de Filipijnen aangevallen door gewapende mannen. Ze waren vermoedelijk ingehuurd door de gouverneur van de regio... die zijn concurrent wilde uitschakelen. Onder de doden waren tientallen journalisten... die meereisden met de politicus. Zo'n 100 mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moordpartij... zijn nog altijd op vrije voeten. Er is veel kritiek op van nabestaande en mensenrechtenorganisaties. In vier gemeenten in Noord-Holland zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen. Anna Paulona, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer... gaan op 1 januari op in de nieuwe gemeente Hollandskroon. kroon De inwoners kunnen kiezen uit kandidaten van 13 partijen... waarvan acht lokale. De eerste maanden krijgt de nieuwe gemeente een interim-burgemeester... Pas na overleg met de partijen die het gemeentebestuur gaan vormen... zal commissaris van de koningin Johan Remkes burgemeesterskandidaten voordragen. De nieuwe gemeente Hollands-Kroon heeft straks ruim 47.000 inwoners. De houtsneden van kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel... hebben op een veiling veel meer opgebracht dan verwacht. De kunstwerken gingen voor ruim 9.000 euro van de hand. Het veilinghuis had een opbrengst verwacht van ongeveer 2.000.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 In de provincie Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Noord-Limburg... komt plaatselijk dichte mist voor. langs de mist verloopt de, vrij, de spits vrij normaal. Zou zijn wel opmerkelijke files in de regio Arnhem. Op de A12 komen vanuit Utrecht. staat bij Arnhem Noord 3 kilometer na een ongeluk. De rechte reishok is daar dicht. is staat ook vast op de A50 vanuit Os richting Arnhem... 5 kilometer voor knoopend Grijsoord. Op diezelfde A50, maar dan vanuit Apeldoorn richting Arnhem... staat voor knoopend Waterberg 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert... Bij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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, minister en staatssecretaris van Financiën beledigden de Eerste Kamer... door een verzoek om onderzoek naar de hypotheekrenteaftrek af te doen... met een verwijsbriefje naar eerdere studies. Nou, dat pikte de Senaat niet. Ik praat er zo over met Roel Kuipers van de ChristenUnie. Goed nieuws voor Kenia. Het regent er weer. Koet Lindijen maakte er een reportage, die hoort u zo. En de 0-0 tegen Lyon van Ajax is ook goed nieuws voor de club uit Amsterdam. En de demonstranten in Egypte hebben nog lang geen goed nieuws gehoord... van de militaire machthebbers. En dus houden de demonstraties op het Tahrirplein in Cairo aan. Mensen laten zich niet verjagen door het leger... dat met geweld probeert het protest de kop in te drukken. Daarbij zijn nu al 37 doden gevallen. Gisteren aan het begin van de avond deed legerleider Tantawi de toezegging... dat de presidentsverkiezingen een half jaar vervroegd worden... zouden dan nu voor juli volgend jaar moeten plaatsvinden. Maar dat is niet genoeg voor de demonstranten. Dan moet zelf opstappen, zeggen de mannen op het Tahrirplein, En het gaat gebeuren ook. verslaggever Jan Eikelboom is in Cairo. Jan, hoe is op dit moment de situatie op het plein? Ik kijk op dit moment uit over het plein. En het is, het is redelijk rustiger zijn een paar duizend demonstranten. Die hebben daar de nacht doorgebracht in, in tentjes. Voor een deel ook op de grond uh, slapen. Uh, het, plein, het plein begint wakker te worden, maar na toch wel een, een onrustige nacht. Uh, de hele nacht door, tot in de kleine uurtjes, uh, zijn niet alleen de demonstranten, maar eerlijk gezegd ook ik zelf, wakker gehouden door het geluid van, van, van, van sirenes. Het was een komen en gaan van ambulances. En uh, dat kan maar uh, tot één conclusie leiden. Dat is dat er tot diep in de nacht uh, hevig is gevocht, uh, gevochten. En dat er ook gisteren weer heel erg veel gewonden zijn gevallen. Ja, hoe, hoe gaat dat dan, die gevechten? Duiken er plotseling eenheden van de politie of militairen op die dan beginnen te slaan? Nee, het plein zelf, dat is uh, geheel in handen van, van, van de demonstranten. De gevechten, die vinden een klein stukje verder op plaats in de Talap Harpenstraat. Uh, dat is in de richting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uh, daar uh, wordt, wo wordt gevochten, daar wordt met traagas geschoten, uh, daar wordt ook met rubberkogels geschoten. En, en, en ja, eigenlijk van daaruit zagen we gisteren een constante stroom van gewonden richting het plein. En op het plein worden ze dan opgevangen, daar zijn overal... Uh, op de grond, op, in, in de modders, soms zelfs uh, nood, noodhospitaaltjes uh, ingericht waar de mensen worden verpleegd. Althans, waar de lichter gewonden worden verpleegd. De wat zwaardere gewonden die worden afgevoerd naar, uh, naar de hospitals. Ja. En wat, wat hoor je dan om? Hoeveel gewonden, hoeveel slachtoffers? Eventueel doden zou het dan gaan? Daar, daar, zijn, daar zijn van gisteren nog geen cijfers van bekend, maar uh, wij hebben zelf tientallen en tientallen ambulances uh, gewonden zien afvoeren. En niet alleen ambulances. Uh, mensen worden ook met, met brommetjes en uh, motoren uh, van het slagveld afgevoerd. Dus het waren gisteravond veel, is mijn, is mijn gevoel. Ja, En dan zeg je, de demonstranten op het plein zelf worden redelijk met rust gelaten. Is daar wel ja. politie uh, of, of leger aanwezig? Nee, daar is geen politie, daar is geen leger te zien. Uh, de controle van het plein is volledig in handen van demonstranten. Die hebben de toegangen... Afgezet, daar, uh, dat zijn gewoon burgers die hebben dranghekken neergezet en uh, controleren iedereen die het plein op wil. Mensen worden gefouilleerd, moeten we die identiteitsbewijzen laten zien. En uh, ja, als, als, als het dan goed is, zeg maar, dan mogen ze door. Ja. En dan meldde jij zelf ook gisteren dat er uh, in het gas wat tegen de demonstranten wordt ingezet, vaak dan traangas, ook eventueel zenuwgas zou zitten. Heb je daar nog iets meer over gehoord? Nee, behalve dan, het is een verhaal dat al, al een paar dagen speelt. Dat het gaat om een buitengewoon gevaarlijke variant van, van de. en zware variant ook van de vraaggast. Gisteravond werd die beschuldiging nog eens herhaald door Mohammed El-Baradei, de presidentskandidaat. En ja, dan, dan, dan krijgt zo'n verhaal natuurlijk toch wel een serieuze kant. En ik moet ook zeggen, gisteravond op het plein. Ik ben deze Arabische lente al heel wat traag als gewend geraakt. maar dit, dit, dit voelt anders, dit ruikt anders. Uh, en de klachten zijn ook anders, de symptomen van de mensen, het, het komt veel zwaarder aan. Uh, de verhalen die hier erover hoort uh, wijzen erop dat uh, het leidt tot leverkwalen, tot uh, hartkwalen, tot, tot, tot miskramen en bij hoge doses zelfs tot, uh, tot, uh, tot overlijden er zouden. Maar ja, dat zijn onbevestigde uh, verhalen. Inmiddels ook al een, een, een vijf aan zes mensen aan de gevolgen van dit raargas zijn overleden. Maar ja. goed, dat is onbevestigd. Dat is wat de demonstranten zeggen en moeilijk controleerbaar. Wat is jouw indruk? Breidt het zich uit, de demonstraties? Nou, het gekke is, als ik in aan, uh, dus links van mij vanaf mijn balkon kijk, dan zie ik de plein liggen. En dan kijk ik naar rechts, dan zie ik uh, het, het verkeer op gang komen in Cairo. en Eigenlijk met het verkeer het gewone leven. En dat is toch wel uh, uh, een, een, een absoluut verschil met de vorige keer... Om het zo maar te zeggen, in januari, het begin van de revolutie. Toen lag het, het leven in Cairo volledig lam. En kwamen de mensen de straat niet op en dan wachtte iedereen met ingehouden adem op wat er uh, zou komen. Nu heb je een situatie waar, waarin, waarin er een plein is, daar uh, wordt gedemonstreerd. Er zijn nu een paar duizend mensen, dat zal in de loop van de dag wel weer aangaan zwellen. Tot, nou, laten we zeggen, 100.000, misschien een miljoen. Ja, In deze stad wonen 18 miljoen mensen, dus 17,5 miljoen mensen, die zijn ondertussen gewoon. Uh, met hun leven aan het, aan het verder gaan. En ik denk eerlijk gezegd dat Pantavi gisteren met zijn toespraak... zich vooral tot die uh, zeg maar zwijgende meerderheid heeft gericht... in de hoop uh, dat heel van de bevolking achter zich te krijgen. even Jan Ekelboom vanaf de rand van het plein. Na acht uur praten we uitgebreid over door... dan ook met Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige... en met een Nederlandse in Alexandrië, want het protest breidt zich wel degelijk uit, ook over de rest van Egypte. Op verzoek van de Eerste Kamer gaat het kabinet toch de toekomst van de hypotheekrenteaftrek onderzoeken. Afgelopen vrijdag liet staatssecretaris Wekers van Financiën nog weten daar niets voor te voelen. Ook al had de Eerste Kamer er specifiek en nadrukkelijk om gevraagd. Maar de geïrriteerde senatoren kregen de staatssecretaris gisteravond toch zover. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer en initiatiefnemer van het onderzoek, Roel Kuiper. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u de staatssecretaris toch zover gekregen? Nou, Het is eigenlijk wel zoals u het beschrijft. Er was een motie aangenomen een maand geleden in de Kamer. Een motie van de ChristenUnie. In het kabinet wordt gevraagd om onderzoek te doen. Door middel van een commissie naar een toekomstbestendig stelsel van hypotheekrenteaftrek. aftrek. Ja. We kennen inmiddels natuurlijk alle adviezen en alle kritiek ook. Ook internationaal, maar ook van de Nederlandse bank. Er moet iets gebeuren. Het kabinet gaf er eigenlijk een... Ja, eigenlijk een heel mager antwoord op. Uh, en de Eerste Kamer is daar niet mee akkoord gegaan... en uh, heeft gisteravond dus inderdaad uh, andere toezeggingen gekregen van het kabinet. Ja, maar u geeft dat nu een beetje neutraal aan, gaf daar een kort antwoord op. U voelde zich eigenlijk wel een beetje beledigd, ja. geschoffeerd door dat <tie> korte briefje. Het was een brief, iemand omschreven van anderhalve alinea en vijftig woorden. Dus dat was eigenlijk veel twijfel. En ze zeiden dus van ja, dat is al... Uh, nodige gedaan. Er zijn studies over de woningmarkt en het aftrek. Maar dat ging voorbij aan het punt dat de regering zelf positie moet bepalen. Dat wij samen positie moeten bepalen in dit land. Dat wij binnen uh, een aantal criteria moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. En die criteria die stonden in die motie. Ja. Bijvoorbeeld het uh, terugdringen van de private schuldenberg. Inmiddels uh, 644 miljard bij huishoudens in Nederland. Het risico ook voor banken. Uh, toegankelijkheid van de woningmarkt, ook voor nieuwe, st uh, nieuwe generaties, starters. Minder groot beslag op de algemene middelen. Dus lees he, dat dit ook iets betekent voor de overheidsfinanciën. Dus binnen die criteria ja. moeten we op zoek uh, naar een toekomstbestendig stelsel. Dat ja. is het verzoek. Het kabinet gaat komen met een uh, visiedocument of een notitie. Ja. En daarover zal dan breed uh, weer gedebatteerd worden, uiteraard, want het is natuurlijk een complex onderwerp. Ja. Maar dus daarnaast zullen er stappen de, worden gezet. Meneer Kuiper, als ik u even maar onderbreek, dat, dat, komt, dat komt allemaal nog. Even over dat briefje nog. U vond dat echt, toch echt te, te weinig. U vindt dat, dat je dat zo niet kunt afhandelen? Ja, we hebben dat ook gisteren breed uh, besproken uh, in de Kamer, ook tussen de fractievoorzitters. Dus we vonden dat de Eerste Kamer. ...hier echt op haar strepen moet staan... Uh, ...als er een motie wordt aangenomen in de Eerste Kamer... ...dan wordt die doorgaans ook uitgevoerd. We zijn daar spaarzaam mee, maar als er eentje komt... ...dan is het ook menens. En uh, dan denk ik dat ook de Eerste Kamer... ...haar rol speelt uh, in het politieke bestel. Het was natuurlijk ook een vastgelopen discussie. Ja. En het is mooi dat hij gisteren ook weer is uh, vlot getrokken. Ja, ik heb het zo geformuleerd... Maar ja, toch, uh, aan de andere kant, uh, om een beetje voor de staatssecretaris te pleiten... u weet natuurlijk ook wel hoe uh, de regeringspartij en de gedoogpartner erover denken. Ja. En dat er niet zoveel beweging in te krijgen is deze nou, regeringperiode. Kijk. Ja, nou kijk, ze hebben zich tot nu toe steeds dus beroepen op een coalitieafspraak. Dat zal niet getornd worden aan de hypotheekrente aftrekken. En dat vond de Kamer ook onvoldoende. De Kamer wil inhoudelijke argumenten, heeft herhaaldelijk ook in het verleden aangedrongen... Een inhoudelijk antwoord, een inhoudelijke visie. Daar mag ik het kabinet ook nu mee komen, prima. Maar dan gaan we er met elkaar over praten... ...en dan gaan we daarna vaststellen of dit voldoende is... ...of dat er andere stappen moeten worden gezet. Ja. Uh, uh, maar er moet in ieder geval... Uh, ...moet er nu nagedacht kunnen worden. Ja. En, en het, het verbod op het nadenken is in ieder geval nu weg. En we gaan stappen zetten aan de herziening van het stelsel. Goed, en u vindt ook dat in deze tijden van bezuinigingen en hervormingen... ...misschien de omstandigheden ook wel zijn veranderd? Nou, zeker. Kuiper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Dank u wel. Straks dan hoort u de trainer van Ajax, Frank de Boer. Die ziet nu nog wel degelijk lichtpuntjes voor zijn ploeg. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB John Sohoka. Met alleen opvallende fiets in de regio Arnhem op de A12, komende vanuit Utrecht staat bij Arnhem-Noord 2 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. Daar staat het flink vast op de A50, komen we vanuit Os. Daar staat tussen heten in Klompend-Grijshoort 8 kilometer. Op de andere rijbaan van de A50 komen we vanuit Apeldoorn. staat voor het waterberg 4 kilometer. Er is een vrachtwagen stilgevallen en die blokkeert bij het waterberg de rechte rijstok. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Ajax heeft een goede kans op een plaats in de achtste finales van de Champions League. Kampioen van Nederland speelde gisteravond 0-0 tegen Olympique Lyon. En blijft drie punten voorsprong houden op die ploeg. Of Ajax nu doorgaat, dat hangt vermoedelijk af van het doelsaldo... na de laatste poolwedstrijd tegen Real Madrid. Trainer Frank de Boer was in ieder geval tevreden over het spel van zijn ploeg tegen Lyon.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 Dit resultaat, die staat hier vrij rustig, vrij analytisch. Maar dit is toch een geweldige opsteker voor Ajax om te overwinteren in de Champions League. Tenminste, wat in ieder geval zo dichtbij is. Dit, dit moet toch van binnen, moet je toch euforisch zijn? Ja, maar ik zei al, ik weet wat mijn ploeg in staat is. Dus ik, uh, ik had wel alle hoop op een goed resultaat. En we moeten ook niet vergeten dat... Uh,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 En ja, dan krijg je dit soort wedstrijden en dan krijg je, je kansen. Dus ik ben, uh, ben trots op uh, onze jongens. Frank de Boer tegen Toan van Peperstraten. Die sprak met de Boer na de wedstrijd. Gaan we naar Mark Robin Visser. Straks om half negen is minister Roosenthal van Buitenlandse Zaken bij ons te gast. Dan gaat het natuurlijk over het buitenland, buitenlands beleid van Nederland. Maar ook over de vraag wat Nederlanders, uh, hoe Nederlanders bekend staan in het buitenland. Wat buitenlanders van Nederland vinden. Nou, Mark Robin, zeg het maar. Ja, we zijn hier gewoon ontzettend druk aan het praten. En de belangrijkste, ik heb jouw vraag even gemist, Marcel. Want de vraag was hier even of het in het Nederlands of in het Engels moest. Nou, ik zei, dan moeten we toch maar... Uh, het lijkt me verstandig om het in het Nederlands te doen. Lukt ja. dat? Ja, dat lukt wel. Oh, dat lukt wel. Even kijken of bij de oudste, lukt ja, het bij jou ja, ja, prima. Ja, even de middels even testen. Ja, het is goed. Nou, dat, <laughs> dat komt er allemaal heel vloeiend uit. Ik zeg, uh, dit zijn de drie jongens uh, van het gezin uh, Beings. Papa is ook wakker. Buyings, ja. buyings neem niet ja, kwalijk. Ja, ja, ja. Ja, ik begin ja, zelf zijn... al bijna Engels te praten erdoor. Ja, we zijn altijd wel zo op deze tijd wakker, hè? Ja, toch wel, ja. <laughs> zei hij dapper. De jongens gaan zo naar de International School of Amsterdam. Ja, dat klopt. Die, uh, voor de, uh, om het makkelijk te maken, helemaal niet in Amsterdam is. Nee, Amstelveen. Nee. Amstelveen, dat moet je dat ook maar even weten. Ja. Zeg maar, zijn jullie nou Nederlandse jongens... of zijn jullie Nieuw-Zeelandse jongens? Uh, beide, denk ik. Ja? Ja, van Nieuw-Zeeland en Nederland. U bent wel echt Nederlands, hè? Ik ben echt 100% Nederlands, maar ik heb vijf uh, jaar in Indonesië gezeten... en ik heb acht jaar in Nieuw-Zeeland gewoond. En dat waren fantastische tijden. Echt waar? Ja, ja vooral uh, Nieuw-Zeeland. Uh, lieve mensen, uh, leuke... Liever dan Nederlanders? Ja. ja. Ik hoorde net uw vrouw ook zeggen van... als Nederlanders helpen je niet, zei u vanmorgen tegen mij. Ja, maar misschien hebben ze het hier te druk. Vertel eens wat, wat, wat er met u gebeurde. Het is wel lang. Maar het is geleden. toch niet om te lachen? Het is toch helemaal niet leuk? Het was helemaal niet leuk. Nee. nee. Ik uh, brak mij aan, ik viel van de fiets. Uh, een beetje ijs. En niemand stapt van de stoep af om je te helpen. En dat was voor u echt een, heel confronterend. Want in Nieuw-Zeeland zou dat anders zijn gegaan. Nou, en, ja. Is het, hoe denken Nieuw-Zeelanders eigenlijk over, over Nederland? Uh, ook daar weten ze dat uh, als je helemaal niks hebt, moet je naar Nederland komen. Uh, oh. Want hier wordt helemaal altijd overal. Alles voor je verzorgt en in Nieuw-Zeeland uh, moet je het gewoon zelf redden en daarom denk ik dat die mensen ook zo aardig zijn en, uh, want ze, alles wat ze bereiken bereiken ze zelf. Dat is dus echt een heel groot verschil. Ja, dat is een heel groot verschil. Dat is veel meer uh, of minder verantwoordelijkheid hier. Ja. Zeg jullie gaan zo'n school. Dat is dus een international school. Ja. Kan je nou zeggen dat dat geen Nederlandse school is? Nou, ja, geen Nederlands, maar. School. Ja, geen Nederlandse school. Maar we, we, we leren ook Nederlands. Ja, je leert ook Nederlands. Maar is het, is het anders? Ben je wel eens op een gewone Nederlandse school geweest? Uh, nee, nooit. Nee. nee ik... Of wel? Maar dan ja, leven je ja, ja, nou, kinderen. Hij is één jaar op de uh, kleuterschool geweest. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niet zoveel invloed. Dat heel in de... lang geleden natuurlijk. Nee. Ja, ja. En, en het... Maar uw, ja, zoon's, het het u, uw het zoons groeien dus toch wel op in een, in een min of meer beschermde, on-Nederlandse wereld. Nou, dat is niet helemaal waar, want ze, ze golfen hier. ze, oh, ze golfen, ze, ja. Ze voetballen dat doen bij, we allemaal in Nederland. Ze voetballen bij AFC, uh, oh, okay. dus uh, daar, daar hebben ze... En ze, gaan, uh, ze gaan gewoon dus, naar, de, naar de supermarkt, hoor. Kijk, ze doen wat... Jongens, ik zou zeggen, jazan, uh, schoolboeken inpakken. Als je die nog hebt tegenwoordig. En dan gaan wij naar de International School of Amsterdam. Die niet in Amsterdam is. Ja? ja. ja. Tot zo. Marijn Amstelveen, macro Visser, we volgen hem vanochtend met uh, expats in Nederland over hoe zij over Nederland denken. Aan de droogte in de hoorn van Afrika lijkt een einde te komen. Sinds kort regent het weer in Noord-Kenia en Zuid-Somalië. Correspondent Koert Lindeyer ging terug naar Noord-Kenia waar hij een half jaar geleden kaalgeslagen vlaktes aantrof zonder koeien en met uitgehongerde mensen. Zelfs de ezels zijn door het dolle heen en in lange rijen rennen ze over deze groene vlakte. Ik weet niet wat hen op dit moment eh, bezighoudt, maar het heeft in ieder geval iets met geluk en voortplanting eh, te maken. Ook de ezels profiteren van de regens. De natuur maakt alles nieuw. Hier is een klein geitje geboren en de moeder is nog wat zenuwachtig. In een acacia in de kraal is werkelijk elke tak bezet voor een nestje van de weversvogeltjes. Ook zij zijn bezig het leven te vernieuwen. Maar het belangrijkste voor een nomade is natuurlijk toch altijd de koe. En de koeien zijn weer terug. En dat heeft heel lang geduurd. Tango, lini, een gomba, hapa, Na, ka, moda, na, nusu. Wauw. Ik vraag hier aan een Samburu-strijder uh, wanneer de koeien hier het laatst gesignaleerd zijn. Anderhalf jaar geleden hebben de mensen hier het laatst de koeien gezien. De koeien zijn kilometers ver weg getrokken met hun uh, bazen, de jongeren, de strijders. Tientallen, soms honderden kilometers verderop. Nu zijn ze weer terug. De groene wereld van geluk. Zo'n boerenvrouw zit nu tussen de benen van uh, de koe en melkt de koe. En om het beest op haar gemak te stellen, zingt ze een lied. En melk is er nu in alle soorten, als uh, zure melk, karnemelk... Uh, melk in, uh, in de thee. Zoals een heerlijk kopje dat ik nu aan het uh, nuttigen ben. En melk die geslapen heeft. Kortom, yoghurt. De hele dag door. Melk. Melk. Het is uh, overal groen, vertelt LaRouche. maar Zo heb ik het nog nooit gezien. Ik heb vandaag vrij, want ik hoef nu niet met de geiten te gaan lopen. natuurlijk Want die zijn, uh, kunnen vlak in de buurt van de kraal blijven. Overal is gras. En ik ben nu vrij om vrienden te gaan zien. En daar... Zien we een hele kleurige groep mensen op ons afkomen? Hier hier Afrikaarco Tonone. En Hij ziet, uh, hij ziet uh, krijgers die die anderhalf jaar niet heeft gezien. Twente qua Laten we ze gaan, uh, gaan groeten. mijn hey, veel. Veel vreugde en de, en de veel, veel vreugde hier. Nu al deze morans elkaar, deze ze elkaar weer terugzien. Want anderhalf jaar hebben ze elkaar niet gezien. Mensen zijn heel ver weggetrokken met hun koeien. Naar nou, in de berg en daar waar nog een heel klein beetje gras is. En nu, na vele, vele, vele maanden, zien mensen elkaar weer terug. Wat ben je mager geworden, zegt uh, LaRouche oh, een... tegen zijn oude en... uh, vriend. Jammer, jij uh, ziet er helemaal niet uit naar, uh, na al die maanden. Heb jij nog nieuwe vriendinnetjes gehad? Kortom, de Morans, de krijgers, die praten heel veel met elkaar... wat er allemaal gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar. Het is als een soort schoolreunie. Wat een vreugde hier.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 Egyptische demonstranten nemen geen genoegen met toezeggingen militaire raad... en spullen van Nederlands schaatsteam mogelijk gestolen. Goedemorgen, half acht is het, ik ben door, Altmegens. Opnieuw zijn duizenden demonstranten de hele nacht op het Tagrierplein in Cairo gebleven. Ze eisen dat de leider van de militaire raad opstapt. Betogers zijn verpland net zo lang te blijven totdat veldmaarschalk Tantawi weg is. Today or tomorrow, he will go. You will see in three, two days Tantawi will go.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 13 partijen mee vandaag, waarvan 8 lokale. Hollands Kroon heeft straks ruim 47.000 inwoners. Op de Filipijnen zijn 5 bermbommen gevonden... vlak voor het begin van een herdenkingsdienst die in de buurt werd gehouden. Wie de bommen heeft geplaatst is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. De herdenkingsdienst werd gehouden voor 58 mensen die twee jaar geleden werden vermoord. Ze zaten in een konvooi van een politicus die werd aangevallen door gewapende mannen. In Amerika hebben de republikeinse presidentskandidaten... gedebatteerd over het buitenlandse beleid. Ze spraken onder meer over terreurbestrijding en de oorlog in Afghanistan. Mitt Romney vindt dat de Amerikanen langer in het land moeten blijven. Oud-ambassadeur pleit pleitte juist voor onmiddellijke terugtrekking. We have dismantled the Taliban. We hebben free elections in 2004, we hebben Osama bin Laden... maar we hebben geen goed werk gedaan om te definiëren en te articuleren... wat het eindpunt is in Afghanistan. Ik denk dat de Amerikaanse mensen heel moeilijk zijn... waar we zich vandaag vinden. De Republikeinse voorverkiezingen beginnen in januari. Ruim 200 Iraanse organisaties en personen... komen op een zwarte lijst van de Europese Unie. De EU doet geen zaken met hen en hun tegoeden worden bevroren. staat in een principeakkoord over nieuwe sancties tegen Iran ministers van Buitenlandse Zaken van de EU moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Ze praten erover op 1 december. De uitbreiding van de sancties volgt op een rapport van het Internationaal Atoomagentschap. Dat stelt dat Iran een kernwapen ontwikkelt. De VS, Canada en Groot-Brittannië hebben de sancties tegen Iran al uitgebreid. Aan boord van een cruiseschip van de Holland-Amerika-lijn zijn 80 passagiers en bemanningsleden ziek geworden. Ze hebben maag- en darmklachten. De Amerikaanse vrouw is overleden, maar zij overleed na een hartaanval volgens de scheepsarts. Het cruiseschip maakte een reis rond Zuid-Amerika, ligt nu in Rio de Janeiro. Er zijn 1800 mensen aan boord. En het Nederlandse schaatsteam wacht in Kazachstan al sinds gistermiddag op een vrachtwagen vol met schaatsspullen. Schaatsers en coaches zijn bang dat alles is gestolen. De vrachtwagen zou de spullen van Tjeljabinsk in Rusland naar Astana in Kazachstan brengen. De vrachtwagen vervoerde onder meer fietsen, schaatspakken en reclamedoeken die niet met het vliegtuig mee konden. De chauffeur van de vrachtwagen zegt dat hij is opgehouden door het slechte weer. Maar het Nederlandse schaatsteam twijfelt of de man wel de waarheid spreekt. En dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Noord-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. En ondanks de dichte mist verloopt de spits vrij normaal. Dus wel wat drukken nog normaal op de A4 naar Amsterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. Verder nog opvallende files in de regio Arnhem op de A50. Komen vanuit Os. Er staat een lange file van 10 kilometer tussen heten en knopend het Grijsoord. Dat komt er een ongeluk eerder vanochtend op de A12. Maar daar zijn inmiddels alle rijstelken weer vrij. Dezelfde A50, maar dan vanuit Apeldoorn richting Arnhem. Staat voor het staat voorklopend Waterberg 4 kilometer. Dus een vrachtwagen stilgevallen. Die blokkeert bij Klopend Waterberg de rechte rijstrook.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 8 minuten over half acht, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journaal. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of Twitter, NOS Radio 1. Zo heten we daar. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Dat was best een aardige wedstrijd gisteravond, vond je het niet? Ja, nou ja, Ajax overleefde in ieder geval een wedstrijd uh, veel makkelijker dan ik zelf uh, gisterochtend uh, gedacht had. Uh, Lyon kwam niet echt in het spel, kwam niet echt tot grote kansen. En uiteraard uh, werd het in de laatste 10 minuten natuurlijk toch nog wel heet en lastig. Ja. En uitgerekend keeper. De man die zo onder druk stond en ook een paar enorme fouten had gemaakt de laatste tijd tegen Utrecht en NAC. Dat was degene die uh, op dat moment Ajax twee keer heel mooi overeind hield. Ja. Ajax met een heel jong elftal, maar dat wordt al heel vaak gezegd, daar gaat het niet om in de Champions League. Maar met deze 0-0, en er had zelfs misschien nog wel een beetje meer in gezeten in het eerste deel van de wedstrijd. Maar goed, met die 0-0 moeten ze maar heel tevreden zijn. Drie punten voor, zeven doelpunten voor. De coach van Lyon wilde in afloop nog doen geloven dat het allemaal nog niet over is. Maar het moet wel heel raar lopen als... Uh, Ajax dit eh, nog uit handen zal geven. Ja, vind je, want Zagreb ging er natuurlijk wel vet op tegen Real. Dus daar valt tegen te scoren, ja. door Lyon straks. En Real moet zelf tegen Ajax. Daar valt zeker te scoren, maar Lyon heeft tot nu toe nauwelijks kunnen scoren in deze pool. Alleen maar tegen Zagreb thuis, een 2-0 overwinning en moeten naar Zagreb toe. Dat maakt het toch altijd wat lastiger. Ajax ontvangt Real, die al met vlag en wimpel geplaatst zijn. Ja. En ook eh, heel gelukkig voor de Amsterdammers in die week, in een hele pittige competitieweek... De wedstrijd tegen Barcelona wacht dan ook kortom. Er zijn wel een aantal ingrediënten die uh, uitwijzen dat Ajax toch niet zeven doelpunten verschil in één uh, Champions League ronde nog moet weggeven. Nee, terecht dat de vlag nog niet uit mag. Nee. Maar een klein beetje hijsen na al die ellende in Amsterdam, uh, dat mag een beetje. En dat is toch wel een compliment voor deze ploeg. Want het is lang geleden dat de Nederlandse ploeg de laatste 16 ging halen in ja, Europa. Goed voor het Nederlandse voetbal in ieder geval. Uh, nog meer verrassingen gisteravond? Nou ja, uh, Manchester United, Benfica. Dat was een wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. En daar gaf Manchester een paar doelpunten makkelijk weg. Daardoor is Benfica geplaatst. En moet Manchester United gewoon oppassen. Want die moeten naar Basel uit in de laatste ronde over twee weken. En Basel zit op het vinkentouw. Dus daar mag Manchester niet verliezen. Dat is op zich verrassend. Inter en Bayern plaatsten zich. En Manchester City oppermachtig in Engeland. Verloor van Napoli. Heeft het ook niet meer in eigen hand. Ook dat zijn wel een beetje de kleinere verrassingen op zo'n avond. Uiteindelijk als je ziet welke ploegen zich tot nu toe geplaatst hebben. Dan zijn het toch ook wel weer vooral alle grote ploegen. Maar Manchester City, Manchester United, die twee clubs uitgerekend... moeten nog in de laatste ronde ook echt gaan strijden om erbij te komen. En dan nog even tennis, want uh, Federer sloeg Nadal echt van de baan... met 6-3 en zelfs 6-0. Ja. Is Nadal op het ogenblik zo slecht of is Federer op het ogenblik zo goed? Nou, ze hebben natuurlijk beiden een moeizaam jaar achter de rug... waarin ze echt door Djokovic overvleugeld zijn het afgelopen jaar. En daar waar je ziet dat Nadal steeds meer moeite heeft... ook om zijn fysiek op orde te houden... en daardoor steeds uh, meer terrein lijkt prijs te geven... op. De supertop. Daar lijkt Federer wel aan een nieuwe jeugd begonnen de laatste weken. Won het grote toernooi in Parijs al. En 6-3, 6-0 tegen Nadal. Ja, dat is wel een ongelooflijke uitslag. En ook de manier waarop was zeer imponerend. Federer ineens ook de grote favoriet hier in Londen. En Nadal moet gaan strijden om bij de laatste vier te kunnen komen. Maar het lijkt erop dat Federer, de pure techniektennisser... op dit moment toch wel weer voorsprong heeft genomen. In ieder geval op Nadal. En later in de week moet ook blijken of dat op Djokovic het geval is. Ja, is te vroeg om over het definitief einde van Nadal te praten, want die komt er niet meer uit, lijkt het. Nou, het is wel zo dat het inderdaad, sinds zijn fysieke malheur begonnen is, hij van het een naar het ander hobbelt, natuurlijk nog een groot aantal partijen wint, want daar is hij er goed voor, maar het is absoluut waar dat hij tegen de absolute toppers nu al een aantal maanden tekort komt, en het zal, de vraag die jij nu stelt, zal zeker ook in zijn hoofd gaan spoken, en als hij iets niet kan gebruiken, is het dat, want juist zijn mentale kracht heeft hem door de jaren heen zo ver gebracht, maar twijfel eh, daaraan is hij op dit moment onderheven, eh, Anderszijds, hij is wel een hele grote sporter. Hij zou er komend jaar wel eens weer overheen kunnen komen. Maar niet meer deze week in Londen. Tom van Dijk, dank je Tot morgen. Gaan we naar eh, Jemen. Of in ieder geval de Jemenitische president Saleh. Want die is naar Saoedi-Arabië gereisd. Heel onverwacht. En hij zou daar nu zijn lang verwachte handtekening gaan zetten... onder een akkoord om de macht over te dragen. Jemen is, net als Egypte, waar we vanochtend veel over hebben, al sinds het begin van dit jaar het toneel van stevige protesten tegen de regering. Journaliste Judith Spiegel in Jemen. Judith, het is niet de eerste keer dat het erop lijkt dat Saleh de macht gaat overdragen. Zou dit keer echt zover komen? Nou ja, niet die wie het weet. Het is inderdaad de vierde keer, officieel de vierde keer. Jemen niet te geloven er nog steeds niks van. Ja, ik geloof het pas als hij daadwerkelijk een handtekening heeft gezet. Maar het lijkt er toch wel op, met name omdat hij toch nu, inderdaad naar Saoedi-Arabië schijnt uh, afgereisd te zijn, dat het gaat gebeuren. Ik hoorde dat ook uit diplomatieke bronnen. Maar goed, hij dat ook een beetje. Pas als die handtekening er staat, geloven we het echt. Ja, we houden het kort Judith, want de, de lijn is, is zeer slecht en slecht te verstaan. Er zouden ook Amerikaanse en Europese afgevaardigden bij zijn in Riyadh Zou dat kunnen kloppen? Ja, ik kan ook niet uh, uh, uh, zeggen of dat klopt, maar het zou me niks verbazen. Want dat zijn inderdaad wel de landen die de afgelopen weken heel druk in de weer zijn geweest... om dit akkoord uh, tot een einde te brengen. Dus het uh, is uh, logisch dat die erbij zouden zijn. Ja, en als Saleh het inderdaad tekent, als die inderdaad de macht overdraagt... zou dat, dat een eind aan alle onlusten en onrust geven in Jemen? Nou, dat is de grote vraag. Ik spreek nu mensen hier... Op. Van nou, misschien begint dan pas de oorlog echt. Want dan gaan de mensen allemaal strijden om dat stukje taart, uh, uh, hè, dat stukje taart van de macht. En toen het mannen nog was, ging het allemaal wel bleef het allemaal wel rustig. Uh, maar wat gaan we hierna krijgen? Anderen zeggen, nou in godsnaam, laat die nou tekenen, want dan kunnen we in ieder geval verder met de toekomst van dit land. Dus de meningen zijn daarover verdeeld. Uh, maar zekerheid is er niet echt. Judith Spiegel vanuit Jemen. Hartelijk dank voor je snelle reactie. Op het verse nieuws dat de Jemenitische president Saleh dus in Saoedi-Arabië is om daar de macht over te dragen. Maar zoals gezegd, dat heeft hij alles eerder beloofd. Zo dadelijk het plan voor de eurobonds. Het ligt vandaag weer op tafel in Brussel. Maar ze zullen de verhoudingen in Europa ook weer op scherp gaan zetten. Want er zijn twee kampen: één voor en één tegen. De verkeersinformatie bij de AWB John Sohoka. Laat ik eerst even waarschuwen. Want in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Ondanks de mist verloopt de spits vrij normaal. Het is wel wat drukker dan normaal op de A4 naar Amsterdam. 12 kilometer langzaam rijden tussen Leidsnam en Hoogmade. En op de A44 richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Kaagdorp. Er staat inmiddels 2 kilometer file. Opvallende files regio Arnhem. Op de A50 komen we vanuit Os. Daar staat voorknopend grijs. Wordt 8 kilometer na een ongeluk op de A12. Daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Dezelfde A50, maar dan vanuit Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat voor Knoppen de Waterberg 4 kilometer. Dat komt door een vrachtwagen met pech... die blokkeert bij Knoppen de Waterberg de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het is kwart voor acht. De Europese Commissie komt later vandaag met een fors pakket aan voorstellen... om de schuldencrisis op de korte en ook op de lange termijn te bezweren. Het gaat daarbij onder andere over de invoering van eurobonds... oftewel Europese obligaties. Het is nog maar een discussiestuk en er zijn nog geen vastomlijnde plannen... maar Europa ziet wel wat in de euro-obligaties... in plaats van de staatsobligaties. ga ik over praten met de hoofdeconoom van de Rabobank, Wim Woonstra. Hij is hier. Goedemorgen meneer Boonstra. Goedemorgen. En welkom. U houdt zich al twintig jaar bezig met de eurobonds. Dat klopt. Ja. Sterker nog, u heeft ze bijna uitgevonden. Ja, dat klopt ook, ja. ja? Hoe kwam u op het idee? Nou, ik, het is lang geleden dat ik een keer een verhaal moest schrijven over Europa. De plan de Loras toen net uit, 1989. En uh, ja, toen had ik op een het idee van dit kunnen ze op een betere manier doen. Omdat als je die, euro, die eurozone versnipperd houdt, dan blijf je altijd gevoelig voor speculatie. Ja. Uh, en de financiële markten die, uh, die hebben nog eens de neiging zaken uit de hand te laten lopen. Dat hebben ze nu in feite ook gedaan. En dat kun je voorkomen door van meet af aan die staatsschuld te consolideren. Centraal uit te geven. Net zo goed als in Nederland het agent van financiën voor de hele Nederlandse overheid uh, de financiering regelt. Nou, dat kun je op Europees niveau ook zo regelen... maar dan moet je dus wel zorgen dat je aan de achterdeur zorgt... dat er de nodige disciplinerende maatregelen worden getroffen. Ja. Nou ja, goed, dat, dat heb ik twintig jaar geleden een keer opgeschreven. Daar heb ik zelfs een keer een prijs mee verdiend. Dat was hartstikke leuk. Ja, de geschiedenis is anders gelopen. Dus, ja, dat, soms... dat was hartstikke leuk, ja. maar wat nog leuker was geweest... misschien als we ze toen direct hadden ingevoerd, of niet? Ja, dat denk ik wel. Uh, dan hadden we de eurozone een stuk stabieler gemaakt... Uh, het is wel een hele, een hele fundamentele herontwerp van die eurozone. He, dus, dus dat het nu oppopt in de vorm van, van een crisismaatregel... Eh, dan denk ik van, oké, okay, het is nog steeds een goed idee... maar je kunt het ook helemaal langs verkeerde lijnen invoeren... en, en dan, dan krijg je uiteindelijk dat je juist allemaal prikkels ja. weghaalt... en dat zwakke landen, goed, die worden uit de wind gehouden... maar daarmee hebben ze in feite ook geen rem meer op hun gedrag. Ja, daar komen we zo op, ja. want dat is ook het bezwaar... wat bijvoorbeeld bondskanselier Merkel er tegen heeft... en daarom wil zij daar nog niet aan... Legt u het eerst nog even uit, een, een eurobond, um, hoe gaat het dan in zijn werk? Op het ogenblik geven we alle landen om uh, steeds maar weer te financieren eigen uh, obligaties uit... En dan zou het in zijn algemeen moeten gebeuren, zegt u? Ja, dan, dan, dan richt je in feite naast de Europese Centrale Bank... Eh, richt je ook een, een Europees agentschap van Financiën op, zal ik dan maar zeggen. Wat dan eh, staats, staatsleningen uitgeeft eh, namens de hele eurozone. Dus dan zegt Spanje, He? ik heb eh, geld nodig? Dan gaan ze naar, naar dat, die instelling, maar die instelling die, die, die, die, die trekt gewoon geld aan. Je weet dus niet eh, als, als belegger van deze lening is voor Spanje... of die lening is voor Italië. Dat moet volstrekt, eh, onder, dat moet volstrekt één soort lening zijn. Eh, net zo goed als als nu op dit moment de minister van Financiën... staatslening uitgeeft, weet je ook niet... of dat geld wordt gebruikt voor onderwijs... of voor uh, snelwegen of wat dan ook. Het is ja. gewoon de Nederlandse staat... heeft geld nodig. Ja. Nou, zo kan het... op ja. Europees niveau ook. En daarmee voorkom je dat financiële markten landen in, in liquiditeitsnood kunnen brengen. Hè, wat op dit moment heel erg gebeurt. Je had dat gespeculeerd op de schulden van landen als nu Italië bijvoorbeeld. Hè, dat is dat, het, het, voor, het voorbeeld daarvan. Ja, dat haal je weg. Dat haal je dan meteen weg, ja. Maar is dat dan... Uh, ja, zullen beleggers daar dan blij mee zijn? Uh, ja, daar zullen beleggers heel erg blij mee zijn. Uh, mits, hè, en, da, en dat uh, voor, voor het totaal moet je dan wel zorgen dat je een mechanisme aan de achterkant hebt... dat, dat landen, als ze dan lenen, en dat geld lenen bij de centrale agentschap... Ja, dat daar dan wel een prijs aan zit dat als je een slechtere overheidsfinanciën hebt... dat je een wat hogere prijs betaalt dan landen die hun zaakjes goed op orde hebben. Nou ja. En dat geld dat kun je dan gebruiken om buffers te vormen. Hè, dat, dat, dat er een fonds wordt gevormd en als het dan een keer ergens fout gaat en de geschiedenis van de afgelopen 600 jaar leert dat het altijd wel eens een keer ergens fout gaat... dan heb je gewoon al centraal een pot klaarstaan, hè, zoals een verzekeringsmaatschappij zou ik maar zeggen... om dan met het land de zaak op te lossen zonder de belastingbetaler lastig te vallen. Ja. Zo'n zo eurobond, even ter vergelijking, krijg je, zo, wordt het dan vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Amerikaanse staatsobligatie? Ja, ver, vergelijkbaar. Niet helemaal hetzelfde. Uh, kijk... De Amerikaanse staatsobligatie, daar zit gewoon een federale overheid achter. Ja. He, dus, dus gewoon een overheid voor de hele Verenigde Staten van Amerika... waar alle 50 staten vervolgens onder vallen. Ja. Nou, dat hebben we in Europa niet. Dat, dat krijgen we misschien op langere termijn. Dat, dat, dat zal blijken. Dat is op dit moment politiek niet populair. Maar je moet in ieder geval uh, dan, dan een tussenstap nemen, vind ik... Via die eurobonds om ja. te voorkomen dat financiële markten uh, de zaak uit de hand kunnen laten lopen. Ja, want ik vraag het. Ik ver, maak die vergelijking met Amerika omdat die, sta die staatsobligaties ja. daar. ondanks ook de forse crisis waar ze daarin zitten. Uh, onverminderd uh, sterk blijven. Nou ja, kijk, het, het bizarre van de situatie is dat als je gemiddeld genomen naar Europa kijkt. dan is de, zijn, de, zijn de overheidsfinanciën in Europa. Veel beter dan die van de Verenigde Staten. Ja. Veel beter dan die van het Verenigd Koninkrijk. En over Japan zult we het helemaal niet hebben. Dat is echt een puinbak wat overheidsfinanciën betreft. Ja. He, dus gemiddeld genomen zijn we gewoon financieel het sterkste blok ter wereld. Maar omdat we het zo hebben vormgegeven dat de zwakste schakel van het geheel de kwaliteit bepaalt. Dat is Griekenland. Zitten we in Europa in een enorme crisis. En, en de politiek durft het niet aan eh, tot dusver om die stap te nemen. Om dan te zorgen van jongens, laten we het dan zo organiseren dat de gemiddelde cijfers stellen. Want dan zijn we opeens sterk, dan zijn we goedkoop uit. Maar u geeft net zelf ook al aan... dit is niet de oplossing voor deze crisis, om nee. ze nu in te voeren. Nee, en dat nee. is ook dus uh, wat, wat uh, de bondskanselier, mevrouw Merkel, zegt. Uh, nee, dit kijk, moet je de... nu niet doen. Nee, kijk, het, het, het, het, het, je, je kunt het nu wel doen, maar niet met Griekenland. Uh, kijk, het, het, het, het probleem is dat, dat er in alle discussies rond Europa... Steeds twee dingen door elkaar heen lopen. We hebben een acuut probleem. En een acuut probleem is dat een land als, als Griekenland... de facto in ieder geval de overheid failliet is. Dat Portugal op dit moment steun nodig heeft... Ierland steun nodig heeft, ook al gaat het daar de betere kant op. Maar goed, ze hebben steun nodig. Die landen zijn op dit moment dus gewoon niet solvabel genoeg. Ja. Die kun je dus ook niet in een eurobondschema onderbrengen. Je gaat geen garantie afgeven op een failliet land. Nee, en er kleemt natuurlijk nog een nadeel aan. De minister de Jager van Financiën zegt het ook. Dit zou kunnen leiden, mocht je wel tot invoering overgaan, tot financiële luiheid. Die landen denken, leunen dan weer achterover en denken... oké, okay, dit probleem is opgelost. Uh, nou ja, Ziet u kijk, dat gevaar ook? Nou ja, nogmaals, je kunt het dus helemaal fout doen. Hè? Essentieel is, als je, als je met, met, met eurobonds werkt... dat je ook hele goede afspraken hebt over het begrotingsbeleid... Met elkaar en dat je ook elkaar kunt dwingen om volgens die regels uh, te werken. Ja. He, zonder dat, uh, dat soort mechanismes. En in iedere oplossing, of een eurobond zijn of andere oplossing, iedere oplossing begint met degelijk begrotingsbeleid. Ja heldere afspraken Aha. en sancties voor landen die ze er niet aan houden. Maar dan zegt u al wat, sancties, dan, dan tast je de soevereiniteit van die landen... toch begin je dan ook al aan te tasten. Nou, als u ziet wat op dit moment gebeurt in landen als Griekenland, Portugal en Ierland... die soevereiniteit die, die, die bestaat weg. op dit nee. moment niet... hebben ze het zelf op, op, op ja. aan laten komen. He, dus, dus terecht dat ze nu onder curatelen staan. Want ja. zonder financiële steun waren de problemen daar veel groter geweest. Ja. He, dus, dus, maar dat is het per definitie, dat je tot op zekere hoogte... He, dus, dus je moet er niet te ver in gaan. Gaan ja, tot op zekere hoogte, le leef je een stukje soevereiniteit in. En het probleem is natuurlijk dat die spelregels in Europa... die zijn slecht nageleefd. Ja. En de grote zonder daar, daar is natuurlijk Duitsland geweest. Het is Duitsland geweest dat in 2003... de Europese spelregels de facto heeft opgeblazen. Omdat ze er zelf niet aan konden voldoen Precies, omdat ze zelf niet aan konden. Ja, dus, dus mevrouw Merkel mag ook een keer naar haar voorganger... is Greuter kijken, ja, want die heeft echt een zootje van gemaakt. Nee, maar dat doet ze niet. Ze kijkt vooruit en ze wil dit voorlopig niet. En dus komen ze er niet. Hè? Ja, ze komen er. Of de ja, euro valt aan elkaar. Nu. Daar ben ik heilig van overtuigd. Want oh, de eurozone is, is intrinsiek instabiel. Hè, dus uh, er hoeft maar een klein probleem in een land te zijn. Er gaan een paar speculanten aan de gang. Dan zie je renteverschillen oplopen. Dan zie je dat... Andere beleggers ook zeggen van... hé, hey, er is iets aan de hand. Ja. Laat ik me maar terugtrekken. Je ziet nu eigenlijk al dat de monetaire integratie ontrafelt. Ja, dus nou, je moet wel uiteindelijk... Moet het, maar het niet consolideren, anders is die eurozone niet stabiel... en gaat het een keertje lelijk fout. Hoofdeconoom van de Rabobank en uitvinder van de Eurobond. <laughs> Wim Boonstra, hartelijk dank voor uw komst en uw uitleg. Graag gedaan. Het NOS Radio N-journaal overzicht Met Dick Terhark. Op het Egypte Life blok van Al Jazeera... een mistige foto van het Tagriënplein. Dat zou traangas zijn... Er staan nog duizenden mensen op het plein, ook al kwamen er gisteren toezeggingen van het leger dat de verkiezingen aankomen. Juist de harde aanpak van demonstranten zorgt ervoor dat mensen wantrouwen blijven, schrijft Al Jazeera. In NRC Next een open brief van NRC hoofdredacteur Peter van der Meers aan de Belgische koning. De brief is afgedrukt op lijntjespapier en de aanhef sieren is met blauwe ballpoint geschreven. De Belgische hoofdredacteur roept de koning op om de impasse te doorbreken. De koning zou de politici vijf dagen samen op moeten sluiten in een kasteel met de opdracht om het eens te worden over stevige bezuinigingsmaatregelen. Het is immers ramp, ramper, ramst in België al dus van de meers. Schaatser Irene Wüst twittert over de vrachtwagen met spullen van de Nederlandse schaatsploeg die zoek is. Je hoort het net in het De Wagen was op weg van Rusland naar Astana in Kazachstan en is nu spoorloos. Had onze vrachtwagen maar politiebegeleiding, twittert Wüst hoe Brabant meldt dat de vrachtwagen met schaatspakken en fietsen gistermiddag al aan had moeten komen. De chauffeur zou niet door willen rijden vanwege het slechte weer. Maar de ploeg vreest dat de spullen gestolen zijn. Renate Groenewold vraagt op Twitter of mensen op het Russische marktplaats willen verzoeken naar die spullen. In hebben wij ook contact gehad trouwens, met coach Wopke de Vecht. Die meldt dat de vrachtwagen inmiddels wel is opgespoord en over een paar uur ter plekke moet zijn. Hij zat vast in een sneeuwstorm. De Occupy-kampen houden de gemoederen bezig. Dagblad van het Noorden bericht dat in Groningen de actievoerders en burgemeester hebben afgesproken... dat de demonstranten het Waagplein gaan vrijgeven om plaats te maken voor de kerstmarkt. De LA Times bericht dat in Los Angeles een andere aanpak geldt dan in de rest van de Verenigde Staten. In andere steden breken politieagenten de Occupy-kampen op. Maar in Los Angeles wordt er onderhandeld over een rustig vertrek is de demonstranten zelfs kantoorruimte en een tuin aangeboden. Maar het is nog niet zeker of die aanpak gaat werken. Als de demonstranten weigeren te vertrekken... zou de politie er alsnog aan te pas kunnen komen, schrijft de LA Times. En terug in eigen land schrijft het Eindhoven's Dagblad... dat een aantal gemeenteraadsfracties het Occupy-kamp in Utrecht-stad Beu zijn. De VVD, het CDA en een lokale partij maken zich zorgen over de hygiëne op het kamp. Ze willen van het college weten hoe lang het tentenkamp nog mag blijven staan. De nieuwe wet om het aantal bijbanen van toezichthouders te beperken werkt niet, zegt de Volkskrant. Zit er gaten in, de wet wordt in 2012 ingevoerd, om te zorgen dat toezichthouders meer tijd hebben voor hun werk en om het Old Boys Network te doorbreken. Maar alleen bepaalde functies stellen officieel mee als bijbaan. Functies bij culturele instellingen, goede doelen of bedrijven in andere landen niet. Daarom mag bijvoorbeeld SER-voorzitter Alexander Rinoy kan en nog een aantal nevenfuncties bijnemen, ook al heeft hij er al dertig. En ouders die overwegen om minder te gaan werken... omdat de kinderopvang duurder wordt, moeten dat vooral niet doen, zegt de pers. krant reageert hiermee op een onderzoek van FNV-bondgenoten. Daaruit zou blijken dat een derde van de werkende ouders overweegt... om minder te gaan werken vanwege de verlaging van de kinderopvangtoeslag. Slecht idee, zegt de pers. Pak een rekenmachine en je ziet dat een modaal gezin... er juist meer op achteruit gaat door minder te werken. Een andere tip van de pers, koop een huis. Dankzij de hypotheekrente aftrekt, levert dat ook meer kinderopvangtoeslag op. Na acht uur in het Radio 1 Journaal... Veel over Egypte en de demonstraties die daar voortduren. En minister Rosenthal, te gast vanaf half negen... hem is vragen hoe hij denkt te reageren op de situatie in Egypte.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 Of bouwgrond. <hums> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl. Dit is Radio 1.